We zijn er weer entertainment voor voor deze zaterdag 11 december 2010. Goedemiddag, ik hoop dat je een uh, leuke dag hebt gehad. Het was wel een... Uh, nou, ik vries veel, het wel mee, maar het was een beetje een, een saaie dag wat mij betreft. Het was een donker, donker weer, maar voor de, rest, um, ja, voor de rest ging het op zich wel. Maar wat kan je deze uitzending verwachten? Natuurlijk popstar Henry... Die hebben we zoals altijd wel te gast in ons programma. Ik heb een aantal nieuwe artiesten ontdekt. Bijvoorbeeld Tina Shea. Dat is een Zimbabweanse uh, zanger die toch wel erg goed doet in Amerika dit moment. Dat hoor je later. Uh, natuurlijk veel muziekbeetjes heb ik. Uh, en nog iets. Ik hoorde van de week bij Evers op een ander radiostation. Evers, een uh, redelijk bekende radiodistjockey. Hoorde ik uh, dat Jan Keijs en Annie Schilder... Die weten we uit Volendam. Die hebben een nummer uitgebracht. En die stond op nummer 1 in Noorwegen. Nou, wat Evers ging doen. Die ging mensen uit Noorwegen bellen. En die ging, of in Denemarken heb ik het over. En hij ging dus vragen um, ja, of ze dat nummer wel kenden. Omdat hij daar op nummer 1 stond. Maar heel weinig mensen kennen het. Maar wat ik me afvraag. Waarom zouden mensen het in Nederland kennen? Dus wij gaan uh, straks een aantal mensen gaan wij proberen te bellen. En wij gaan vragen. Ja, waarom of ze dat nummer wel kennen Dus het nummer van Jan Keijs en Annie Schilder Maar dat later Helaas is Roy vandaag afwezig Hij had uh, andere problemen Maar daarom heb ik uh, Aldo uh, uitgenodigd Om even ook even langs te komen Ik doe natuurlijk ja. samen met jou zondag in Camerland ja. Morgen natuurlijk weer ja. Dus leuk dat je even wou uh, ja, Dat je even mee kwam. Ja, nou eh? Lekkere uh, dag gehad Ik kom jou weer even helpen Lekkere uh, dag gehad Ja, hartstikke Ja, wat heb je nog wat, uh, wat leuks gedaan? Wat spetterend? Nou ja, op het voetbalveld, hè? Met mijn team met <laughs> trainer Dus een uh, okay. voetbalwedstrijdje En heb je gewonnen? Daar uh, praat ik maar niet over. <laughs> nee, nee, ik vrouw nog één, heb je gewonnen? Nou, tellen we iets verloren. You know, some people just don't realize that, you know, when it's, when it's real, you know, it don't go bad. I'm mm -hmm. Radio met GFM, Hele fijne dagen. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Christmas time At the same time miles away A little boy made a wish that a smile. It's cold but we'll be freezing in Een single van Train. En hij wordt gebruikt onder de reclame voor Coca-Cola. En het is wel een uh, redelijk leuk kerstnummer, vind ik, hè? Ja, het heeft wel, ja, wat. Het heeft wel wat, hè? Ja. Train and Shake Up Christmas. Goedemiddag, dit is Entertainment for You. En heb je nou wat leuks meegemaakt vandaag? Of ga je nog wat leuks doen van het weekend? Laat even van, het, van je horen, want dat het, uh, het kan hier namelijk. We zijn een open programma en we willen van alles horen. Bel dan even naar de studio. Bel dan even naar 023 573 1969. Dus 023-573-1969. Dus laat even van je horen. Waarschijnlijk ga je schaatsen dit weekend. Misschien ga je wel schaatsen, want die ijsbaan staat er natuurlijk. Ja. En um, ja, als je daarop gaat schaatsen, laat het even horen. Dat lijkt me wel leuk. Ja. Ga jij niet even schaatsen zo? Ja, misschien ga ik nog even. Ja, ga jij even langs. Ja, Alda gaat zo meteen even langs. Je gaat even kijken of het, uh, of het wat is. Lijkt me leuk. This afternoon is tijd voor Entertainment View. Dit is Nickelback. Goedemiddag. Ik heb hem hier voor me liggen. Jawel, eindelijk is hij binnen. De nieuwe cd van uh, ja, mijn favoriete artiest Michael Jackson. Ik heb er uh, regelmatig, draaien wat plaatjes, eigenlijk elke uitzending. Ik heb, uh, vorige week heb ik trouwens een Ultimate Box uh, besteld en gekregen. En dat is ook te gek. En vandaag heb ik dus de nieuwe cd, Michael, binnengekregen. Met allemaal, uh, ja, dus onuitgebrachte materiaal. Allemaal nieuwe singles. En er zijn dus wel een uh, aantal echt te gekke platen. Bijvoorbeeld uh, Hollywood Tonight vind ik goed. The Way You Love Me, uh, Another Day, samen met Lenny Graff, is te gek. Much Season is een erg mooi nummer. En uh, ja, dit is toch mijn echte favoriet. Ik heb de cd vandaag de hele dag gedraaid. Maar deze is me zo erg opgevallen. Dus van de nieuwe cd van Michael Jackson, genaamd Michael. Ik dit het prachtige en het heerlijke swingende Behind the Mask. Heerlijk veel mensen ja niet echt positief over dit album, maar je kan toch niet zeggen als je dit nummer hoort dat, je, dat dit gewoon slecht is. Dat kan gewoon niet. Zometeen gaan wij dus willekeurig iemand bellen met de vraag of ze dit nummer kennen. Take me to Ibiza, to the sun, sun, sun. Het gaat hier om Jan Keizer en Annie Schilde En die hebben een uh, nummer opgenomen. Take me to Ubiza. En die is uh, nummer 1 geworden in Denemarken. En uh, radio collega. Toch lekker om te zeggen. Hè? Evers die heeft dus mensen uit Denemarken gebeld. En te om te vragen of ze dit nummer wel kenden. Uh, het bewuste fragment hoor je, laat ik zo meteen horen. Maar wat ik nou afvraag. In Denemarken is het niet heel erg bekend. Ook staat het nummer 1, tenminste, ja. die bel. Maar is het in Nederland wel bekend? Wat ken jij het? Ik ken het echt niet, doen. Nee, hè? Ja. Nou, dat gaan we dus zo meteen doen. We gaan mensen willekeurig bellen en vragen of ze dit nummer kennen. Maar nu eerst, bluff, omarmen. Hoe ver je gaat Heeft met afstand niets te maken Hoogstens met de tijd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 Omarmen. Nou, we gaan even dat... Uh... Experimentje wat ik uh, net heb gezonden, gaan we uitproberen. Ik laat nu even het bewuste, bewuste geluidsfragment van Evers even horen. En ondertussen gaan wij iemand bellen. Pard van 9 hier het allerlaatste shownieuws. Oh, spannend En we uh, gaan ze nu even bellen met uh, Denemarken. Tenminste, we gaan ja. een poging doen. is uh, Het uh, landenrijk van Denemarken, 0045. Ja, uh, en want uh, er staat vandaag te lezen dat uh, Jan Keizer en uh, Annie Schilder, die hebben daar een, uh, gewoon een nummer 1 hit te pakken. Met uh, Take Me To Ibiza. Uh, voor de mensen die denken wat voor nummer is dat ook. Ik zal even een klein stukje nog even laten horen van uh, het beste chanson van uh, Take Me to ja, Nog Even een klein stukje even, even, even los. Dat mensen dat even de de boven. Nou, maar, ja. nou, dat is duidelijk. Dat heb ik uh, ook laten horen. Maar ik spoel hem een stukje door en dan uh, kan je horen dat ze mensen gaan bellen. Kijk hoor. <laughs> oh, you have your iPhone, of course. Miss yeah. painter? Uh, uh, uh, painter, any Painter. Is, She sings with Annie Painter. <laughs> no. Sorry. It's a Jan Amper and uh, Annie Painter. Sorry, no, I don't know. You don't know? Do you like this song? Um, yeah, I guess. You like? But you do like it? Yeah. Jan Amper and Annie. Ja, <laughs> dat was het een beetje. En wij gaan er nu ook, uh, ja, we gaan er nu ook proberen. We gaan even ja. kijken of het lukt. Spannend. Denk maar. Goedemiddag mevrouw, Ik spreek met uh, Rudy van de lokale omroep Zandvoort. Ja. Wij zijn bezig met een uh, onderzoekje. En uh, wij uh, hebben een uh, geluidsfragment van Jan Keizer en Andy Schilde. En ik wil even vragen of u dit nummer kent. Kan ik het even laten luisteren? Het gaat om dit nummer. Oh, oh, oh. Kunt u het horen? Nooit van gehoord. Nooit van gehoord? Oké, okay, dan weet ik genoeg. Dank u wel. Hoi. Nou, dat was de nummer 1, Die kent hem niet. Nou, volgende nummer gaan we even proberen. Uh, nou, doen we gewoon de volgende toch? Deze mevrouw woonde trouwens in Groningen. Nou, laten we deze even proberen. Nummer 2. Goedemiddag, mevrouw. Ik spreek met Rudy van de Lokale Omloep Zandvoort. Ja, ik heb een ja. vraag. Wij doen een experiment en wij willen vragen of u dit nummer kent. Luister even mee. We'll dance like en komt het u bekend voor? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Oké, okay, dan weet ik genoeg. Dank u wel. Jo, dag. dag. Nou, nog eentje doen dan? Zullen we nog eentje doen als laatste? Um, even kijken. Nou, laten we deze doen als laatst. Ah, Take me Goedemiddag, u spreekt met uh, Rudy van Lokale Omroep Zandvoort. Wij zijn bezig met een experimentje en ik wil vragen of u dit nummer kent. Ik laat het even een stukje horen. Nee. Komt het u bekend voor? Nee dus. <laughs> nee, het komt ook niet bekend voor in Nederland. Helaas, helaas, helaas. Nou, ik moet zeggen, het heeft wel, het heeft wel wat geinig. Het is wel een leuk nummer, maar... Ik vind het niet gek dat ze in Denemarken kennen, want in Nederland kennen ze het ook niet, hè. <laughs> Laten we doorgaan met uh, muziek. Een beetje ongaan op de radio, is altijd leuk. Deze man is jurylid in uh, Voice of Holland doet het erg goed. Ik heb het hier van Roel van Velsen. En dit is zijn single: dit is Unwide op ZFM Sous out of the dark sky. Out of the solitary blue. Out of a cold night. Out of. A Without of you, how could I find you? How could you break on through to me? I must have been blinded by your life. somebody. Natuurlijk hebben we net uh, mensen gebeld uit de rest van Nederland, maar misschien is het leuk om nu iemand uit Volendam te bellen. Die misschien kennen die het wel natuurlijk. Dus Jan Keijs, Annie Schilder komen uit Volendam. Goedemiddag. Uh. Ms. Goedemiddag mevrouw. Ik heb een vraag aan u. Ik ben van een lokale omroep in Zandvoort. En ik, wij doen een experimentje. En mijn vraag is of u dit nummer kent. Nee. Kent u hem niet? Nee. Oké, okay, dank u wel. Ja Hoi. Ja. Nou, zullen we nog één keer doen dan? Deze mevrouw kent hem niet. Ze woont in Volendam. Nou, we proberen nog één iemand. Ik hoop dat dit werkt. En anders houden we gewoon mee Volendam. Jan Keizer, Annie Schilder. Wereldberoemd. Spannend. Van den Oven. Goedemiddag meneer, ik ben van een lokale omroep in Zandvoort En uh, wij doen een klein experimentje Nee, hij kent nou, hem ook niet dan. Nou, jammer dan hoor, nou hou we op Dus niemand kent hem hier in, uh, in Nederland Nou, jammer dan hoor nee. Huh? huh? Zijn daar van Nederlanders? Hè? Nee, jongen, jongen, jongen, Hartstikke leuk, Annie Schilder, Jan Keizer en Take Me To A Pizza. En eh uh, Ja, toch leuk om geprobeerd te hebben Maar niemand kent hem, dus laat ze aan in Denemarken dit is Jeroen van der Boom, Entertainment View in één wereld.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 Ja, wat een platen, Silo Green, samen met Philip Bailey, is dit... Uh, ja, Full For You. En dat staat op het album uh, van, ja, van CeeLo Green, die opnieuw is uitgebracht. En dat was de Lady Killer En dat was een, is, Ja, ik heb hem geluisterd en dat is wel een te gek album. CeeLo Green, Full For You, samen met uh, Philip Bailey. En er kwam weer een uh, nieuwtje binnen over CeeLo Green, want hij zweert vlees af. CeeLo Green neemt zichzelf... Uh, voor om om dit nieuwe jaar geen vlees meer te eten. De zwaar live fuck you zanger hoopt op deze manier zijn gezondheid te verbeteren. Hij zegt zelf ervan ik denk dat ik stop met het eten van vlees. Want dat zei, dat zei hij dus uh, tegen de Britse kant, de Sun. Natuurlijk draait het allemaal om mijn gezondheid. Dat is de laatste tijd een steeds groter worden euvel voor mij. Ik wil nu gewoon gezond worden. De zanger die als lid van Charles uh, Barkley en hit scorde met Crazy staat anders in het leven nu hij opa is. De pas 35-jarige Silo maakte onlangs bekend dat zijn 20-jarige stiefdochter is bevallen van een zoontje. Ik moet zo lang mogelijk in het leven blijven om er voor haar te zijn en voor mijn kleintjes. Dus arme van Buren. I know. So oh. Wat mij betreft is dit een van de beste dancehits van uh, 2010. Maar ik moet zeggen, die er nu uitkomt is ook erg goed hoor. Wat een hit is dit geweest in 2010? Even Jack, even Siemens en take over control. Let me TakeOver Control, Aver Jack en uh, Simons take over Control... ...hier bij Entertainment View op ZFM Zandvoort. We gaan er weer op uh, naar het nieuws. En na het nieuws hebben we meteen Aldo, die gaat even lijfverslag doen van de ijsbaan. Kijken of het een beetje gezellig is. Ik denk het wel, hoor. Vast wel, toch? Ja, dus dat gaan we daarna doen. En natuurlijk het uur Henry. Maar ik denk dat we beter nog even een uh, kerstplaatje kunnen draaien. Is dat een goeie? Voor hem in te komen. Ja, Bianca Ryan and Why Could It Be Christmas Everyday... Zometeen het nieuws en dan zijn we terug in 2 tweede uur. Had het nieuws gestaan. Maar ik hoor niks, dus ik denk dat we maar even door moeten gaan. Is er gewoon geen nieuws ingepland? Wat is dit? Heb hebben nog nooit meegemaakt. Is dit dan, je? Bianca Ryan en why could it be Christmas every day? En dit, <laughs> dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit, ik zit hier nu denk ik iets langer dan een jaar. Maar uh, het nieuws, wat normaal gesproken vanzelf start, start nu niet. Is dat wat? Hè? Huh? Ja. Jezus. Ja, wat moet ik ermee? Aldo. Ik kan niks mee. Ja, we moeten nou lekker een plaatje gaan draaien. We gaan gewoon, uh, we gaan gewoon verder met muziek. Als je nieuws wilt checken, ga je me even naar internet of zo. Ik hoop dat het, uh, dat het wordt opgelost. Maar ja. <laughs> wat, moet ik, wat moet ik ermee mee aan? We gaan gewoon maar verder. <laughs> Dit is Don Helsing en Sun in Her Eyes. En Aldo zal meteen live op de ben zijn, hè? Tot zo. Go, stop. I don't know. Stop. Is it right to let you be the